Het tweede deel, zoals ik zei, gaat over, of heeft als titel, de umma is een zonsopgang en geen zonsondergang. Ja, we hebben verschillende keren gesproken over de schrijnende situatie van de umma. But in tegenstelling tot heel wat mensen, gaan we niet constant hameren van wij zijn vernederd, wij zijn zwak, wij hebben niets, wij zijn onwetend, wij zijn arm. En dit is de discours van de meerderheid van de moslims de dag van vandaag. Als wij met de moslims spreken de dag van vandaag, spreken de moslims altijd over zichzelf, over hun eigen ummah, als, yani, alsof dat wij, yani, dit noemt men in het Arabisch en ulama zeggen... Uh, el Islam lil u uzelf volledig overhandigen en neerleggen bij de realiteit. En er zijn twee, er zijn twee vernederingen of twee keer of twee verslagen. En je kan twee keer verslagen worden. De mentaliteit van de moslims in alle tijden was: al verliezen wij, het, al, al verliezen wij een slag, betekent niet dat wij ons erbij neerleggen. Dan maken we, bereiden we ons voor om. Onszelf terug, uh, om terug te, te overwinnen. En din Zinki, rahimahullah, hij was de khalifa in de tijd van Salahuddin Ayyubi, rahimahullah. Hij heeft een minbar laten maken. En gewoon om een voorbeeld te geven van de niet-verslagen mentaliteit. Al-Quds, Jeruzalem was 90 jaar, ja nee, 88 jaar om precies te zijn, was 88 jaar in handen van de kruisvaarders. 88 jaar. Die yani, koningen zijn gekomen en gegaan, en El-Quds was nog uh, gekoloniseerd. Noorddin, rahimahullah, heeft een minbar laten maken voor El-Aqsa. En hij zei: Deze minbar zal komen in El-Aqsa. Wij zullen El-Aqsa terugveroveren. En wij zullen deze minbar zetten in El-Aqsa om daar el de uh, aqsa te doen en daar Jumu'a ah te bieden. Noorddin, rahimahullah, is gestorven voordat El-Aqsa werd veroverd. Yani, hij is gestorven, heeft nooit de minbar gezien in de, in de, in de Al-Aqsa moskee. Terwijl hij is de maker van die minbar Aslan. Ten informatie, die minbar is vernietigd geweest in 1967. Die minbar werd gemaakt in 1200 en een beetje en die is blijven bestaan tot 1967. Toen de nakomelingen van apen en varkens Amen. mogen Allah ze hun vervloeken vernederen, vernietigen en mogen Allah hun als een oorlogsbuik buiten maken voor de umma. Amen. Toen zij brand hebben gesticht in 1967 in de Masjid al aksa en, en de minbar is beschadigd en kon niet meer gerepareerd worden. Lijken, om terug te komen naar ons verhaal. De minbar werd gemaakt door Nordin. Hij heeft nooit gezien dat de minbar in de moskee stond. Maar Salah ad-Din heeft de moskee veroverd, of heeft de Quds veroverd, terug veroverd, ja niet terug bevrijd, beter gezegd dan veroverd, en heeft die minbar dan geplaatst in de moskee, in de, in, de, in de masjid. Lekken, kijk de mentaliteit dat zij hadden. 88 jaar van nadenken en van plannen en strijd om een te bevrijden. Ze hebben zichzelf niet neergelegd aan de, bij de realiteit. Zij hebben niet gezegd... La hawla wa la quatila billah. Chalaas, ze het Palestijn. Palestijn is vertrokken. Saafi, chalaas. Zij hebben de macht. Zij hebben de autoriteit. Wie kan er tegen Amerika op? Wie kan er tegen Europa? Wie kan tegen de Verenigde Naties vechten? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En billah alaikum. Wie is machtiger in, in, in... Wie is krachtiger? Deze... deze Verenigde Naties, Amerika, Groot-Brittannië van nu? Of de kruisvaarders van toen? De kruisvaarders van toen. Parkel tien keer erger in hun, in hun veiligheid. En hier gewoon, Al-Aqsa, bij de verovering van Al-Aqsa door de kruisvaarders, de overlevering zelfs van de koffaar zegt, dat de kruisvaarders tot hun enkels in het moslimbloed stonden. En hun paarden stonden ook met hun poten in het moslimbloed. Ja, en hoeveel bloed is dat dan? Parklafiek. enorm. Dus uh, wie heeft meer het recht om zichzelf neer te leggen bij de, bij de realiteit? Ja, niet zij. En toch bleven zij altijd denken van ja. Overwinning is enkele minuten geduld of is enkele ogenblik, eh, ogenblikken geduld. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een nasr, In de naser maar sabr. Ma de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei. De overwinning komt met sabr. Met sabr. Met uh, geduld. El faraj. Bevrijding komt met al karb. Komt met onderdrukking. Als je niet nou, onderdrukt bent. Hoe kan je jezelf bevrijden? Je moet onderdrukt zijn om bevrijd te kunnen worden. Dus na onderdrukking komt bevrijding. 42 jaar van onderdrukking. Van Gaddafi heeft bevrijding gebracht. Ja, yani de moslims dachten galas. Wij leven in de duisternis. Wij leven in de duisterste nacht dat de, duister, de meest duistere nacht hier is. Lijken ze hebben de zon van de fajr gezien in Libië. 30 jaar Mubarak. 23 jaar Ali Abdullah Saleh. 40 jaar de baatpartij. Halfid al assad of Halfid al-Mush. Een nee, misschien kon asad. ja, asad is een leven, dat is te veel voor hem. Een kleine straatkat misschien, alam. Lekken, zijn vader, zijn zoon, Lekken, er komt overwinning. Er komt overwinning. Hoe dan ook, met onderdrukking komt bevrijding. Wa inna me usri wa Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sri Dus ja, wa sri we moeten weten dat hoe dan ook de overwinning komt. Hoe dan ook, die zon van een fajr al mag die nacht zo lang duren als dat die maar duurt, in de Fajr komt. Hoe dan ook. De zon moet opkomen. Omdat Allah subhanahu wa taala het zo heeft bestemd. En Allah subhanahu wa taala beloofde de overwinning. Allah subhanahu wa taala heeft 100% de overwinning beloofd aan de Ummah. Dus wij mogen niet twijfelen aan deze zaak. Het feit van overwinning sowieso. Het feit van overwinning, sowieso. En elke moslim op aarde, al heeft hij, al heeft hij een geschoren baard, al komt hij net van een discotheek en we spreken met hem, zegt hij, nee. Hoe dan ook, overwinning is voor islam. Hoe dan ook. Zoals, waar wacht je dan op? Ja, we kunnen er niets aan doen. Gala, Amerika, Europa, dit, gevangenissen, witte, Kedda, Guantanamo. En dit is zelfs een normale zaak geworden in de, in de, in de volksmond, bij de moslims. Jij hebt een baard... Je Jij hebt een baard, pas op, je gaat naar Guantanamo. Een Baard gaat gepaard met Guantanamo. Nee, er is onderdrukking. Zah, tuurlijk, er zijn gevangenissen, mogen we alsjeblieft onze broeders bevrijden, Amen. en mogen we alsjeblieft degenen die hun hebben gevangen gezet mogen we hun vernietigen en wraak nemen van hen. Nee, zonder enige twijfel. Maar er is een Nasser. en Allah subhanahu wa taala toont elke dag aan ons zijn overwinning. El mullah kreeker. Al-Mujjahid, al-alim al-Rabbani, in Noorwegen. Hij is beproefd. Hij is beproefd en werd gevangen genomen. Is er een overwinning in? Hij, hij is gearresteerd. Zij hebben hem gevangen gezet. Zijn studenten hebben ons deze week gecontacteerd. Sharia voor, Noorwe voor Noorwegen is, is gelanceerd. Allah -u -akbar. Denken zij dat zij het licht van Allah kunnen doven? En wie zijn zij? De studenten van Mullah Rekar. Kijk de overwinning. Hoe dan ook overwinning na overwinning. Bashar, er is een fitna in Syrië. Enorme fitna. Is er, een is er iets goed uit deze fitna? Zonder enige twijfel. Hoeveel jama'at zijn opgestaan uit in Syrië? Hoeveel jama'at van jihad zijn opgestaan in Syrië? Hoeveel moslims zijn bevrijd? Die Ahl Sunnah Jama'a, die zogezegde terroristen, fundamentalisten, alhamdulillah, zij hebben de vrijheid gezien. Nu kunnen zij openlijk de wapens opnemen tegen het regime. Terwijl iemand zelfs niet kon dromen van een kogel te kopen in Syrië. Laat staan een wapen. Naam. Dus overwinning is er sowieso. Naam. We moeten een prijs betalen, zonder enige twijfel. En yani, had iemand ooit verwacht om zomaar rechtvaardig te, rechtvaardigheid te krijgen? En Had iemand dat gevraagd? Subhanallah, ik was aan het kijken, ik was naar een, naar een interview aan het kijken van een sheikh in Marokko die in de gevangenis zat. En die uh, hij is gedraaid met al saf Shadid. Maar hij was aan het spreken en hij, hij was de regering van Marokko aan, aan, aan, aan het prijzen. Het feit dat ze hem hebben bevrijd. Lekken Subhanallah al-Azim. Yani, je, je prijst de onrechtvaardige voor zijn onrecht. Terwijl de umma van Mohammed de onrechtvaardige straft en de onrechtvaardige bestrijdt. En alleen alles doet om de rechtvaardigheid bij te staan en te verspreiden. Daarom moeten wij onszelf niet neerleggen bij de realiteit. Jij niet, yani, subhanallah, We hebben onrechtvaardige mensen die ons dagelijks onrecht aan doen en wij prijzen hen. fikum, feekum, zakallah mashallah, je bent gestopt met onrechtvaardigheid gezet tegen mij. Allahu akbar, zakallah khair. subhanallah. Iemand besteelt jou dagelijks, de dag dat hij ziek is en kan hij jou niet bestelen, stuur je hem een brief. Allah Mogen Allahs van het te genezen. En hij gaat, hij gaat, als hij genezen is, wat gaat hij doen? U bestelen. Wallahi, dit is de realiteit van deze kuffar. Dit is de realiteit van de vijanden van Allah. Zij hebben economische crisis, politieke crisis, zij hebben chaos overal. Dan verminderen zij bijvoorbeeld hun aanvallen. Dan gaan wij zeggen van, mashallah. mogen Allah, Mog Allah het, deze mensen belonen, Mashallah, mogen Allah het, deze mensen kada, kada, kada. je yani, doet du'a voor hen, wat verwacht je nadat zij richting hun voeten gaan staan? Stel jullie voor dat morgen de economie van Europa baanvast is. Dat zij de piek bereiken van hun economie. Yani, wat denken jullie dat zij zullen doen als eerste? Wat, wat denken jullie? Dat zij ze zullen zeggen naar de moslims, zijkum la gheer, barkum we hebben jullie land uitgebreid in Algerije, de aardolie, de gas. Zekom la gheer. Barakallahu alaykum, ahsanallah alaykum. Hier is jullie land terug, hier is Suez Gaz, hier is Gaz de France. Jullie krijgen jullie rijkdommen terug. Libië, die duizenden soldaten van de Amerikanen die in Lebrega zijn aangekomen. Geer, we gaan jullie allemaal met taxi sturen naar Amerika, geen probleem. Onze economie is in orde, we hebben jullie niet meer nodig. Verwachten wij dit van de vijanden van Allah? Daarom moeten we ons zeker niet neerleggen bij de realiteit. Ja, dat op? Nee. Wij hebben enkele slagvelden verloren. Politiek, economisch, ideologisch, nee. Sarahetten, wij hebben verloren. Het slagveld even. Op technologie en geneeskunde staan zij voor. sahib. betekent dat dat zij de oorlog hebben gewonnen? Betekent dat dat ze gelaas, Ze hebben de strijd gewonnen en al batel heeft de overwinning gekregen? Ma'ad Allah. Ma'ad Allah. Ma'ad Allah. De meest zuivere plaats op aarde. Waar is dat? Mekka. Mekka, barakallahu fikum. Was Mekka ooit in handen van kuffar? Heeft Mekka de duisternis van een shirk in een koffer gekend? Is er een, een licht gekomen van iman? Zonder enige twijfel. Als Allah subhanahu wa ta'ala de zuiverste plaats op aarde... ...heeft toegestaan om beproefd te worden... ...wie denken wij dat wij zijn? Wie denken wij dat wij zijn? En dit is de sula van Allah subhanahu wa ta'ala op aarde. Dat er altijd een strijd is tussen het en al-baat. Lijken het hoort niet voor het ...om zichzelf gewonnen te geven... Het is logisch. Dat wij soms winnen soms verliezen. En zo zijn de dagen die wij laten keren onder de mensen. En op een dag. En op een dag was de profeet sallallahu alaihi wa sallam, aan het reizen. Met zijn maal tegen Saragha. Radiyallahu ta'ala En sahaba zagen dat Saragha is gewonnen. Hij is gewonnen tegen de profeet sallallahu Terwijl al azba de meleesel van de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam, dat was de bentley van de mijl ezels in die tijd. Dat was de top van de top van de, de meleesels. De Profeet Sallallahu had de, de top van de mijl ezels. Onmogelijk tegen te houden. Sahaben waren gechoqueerd. Hoe kan de adba overwonnen worden? Waarop de Profeet Sallallahu wa Wasallam is gekomen met een, met een les van Tawhid. Waarop de Profeet Sallallahu wa Wasallam zei, er is niets dat Allah subhanahu wa taala heeft, enkel of hij haalt die neer. Enkel Allah subhanahu wa ta'ala houdt zijn trots en onmogelijk kan zijn trots geschonden worden. Dit is de Aqida van ehl-sunnah al-jama'ah. Naam, ze hebben Afghanistan In 2001 hebben ze de Imara vallen. Lakin. Galaas, hebben ze Afghanistan meegekregen en salam alaikum democratie regeert. 85% is teruggenomen. MashaAllah. Twee derde van Jemen is onder, onder de controle van Ansar al-Sharia. Allahu Akbar. En nu zijn zij bezig met offensief tegen Sana'a. De hoofdstad. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala het Arabische shira zuiveren van de kruisvaarders en van de agenten van de kruisvaarders. Amen. Wij verheerlijken geen terrorisme. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om de grond van Mohammed alayh salam te reinigen van kruisvaarders en agenten van de kruisvaarders. En wie deze bevrijdt... Zolang hij moslim is, mogen Allah subhanahu wa hem bijstaan. Zolang hij moslim is. Noemt hij Ansar al-Sharia al-Qaida, noemt hij jamaat al tablier, noemt hij de vereniging van de sofistische geleerden. Allahu A'la. Hij mag noemen hoe hij wil. Hij mag zelfs jongeren voor islam noemen. niet. Zolang hij maar het schierhand van Mohammed reinigt van het Wasallam van koffer en het togjaan. Al-Iraq. Het Islamitische islamie in de Irak. De een na de andere, Nu, Mali. Timbuktu is overgenomen door moslims. Allahu Akbar. Die deze vlak, subhanallah, hebben. Ajib. Eigenaardig. Libië. De stad. Stel jullie voor, jij ja, gewoon. Yani, kon iemand zichzelf dat voorstellen? Wallahi, dat zou zelfs veel te mooi zijn om in een droom, te, om in een droom voor te komen. Al zou je de grootste drugs hebben genomen... een jaar geleden... Yani, pak de zwaarste drugs die er bestaan en iemand zich tegen u... hallucineer nu... over het feit dat Sirt... de bastion van Qaddafi, de bastion van de familie van Qaddafi, de stam van Qaddafi hallucineert... dat die plaats... zal geregeerd worden door Sharia... en dat de vlag van la allah zal wapperen boven die gebouw. Zelfs met de zwaarste drugs kon niemand dat voorstellen. Realiteit. Twee weken geleden... Zijn moslims, terroristen, Allahu Akbar. Ze zijn binnengereden in Sirte met deze vlag, agir. Is dat zonsopgang? Tuurlijk is dat zonsopgang. Hebben wij de prijs moeten betalen? Nee. Duizenden doden. Wanneer katla Onze doden zijn in het paradijs en hun doden zijn in de hel. Dus als iemand zijn leven moet geven. Voor de overwinning van de umma en voor de zegen van de umma en om deze vlag hoog te laten wapperen met trots, geen inshallah. De umma van Mohammed is geen umma die houdt van het leven. Integendeel, zelfs. Khalid ibn Walid radiallahu alayhi wa sallam heeft tegen general George gezegd: Arabieren noemen hem Georgia. Georgia is afkomstig van George, eigenlijk in het Engels, omdat ze George niet konden zeggen. Niet konden zeggen. Hij zei tegen hem. Hij zei tegen hem Ik ben gekomen naar jou met een volk Ik ben gekomen met een volk die houden van de dood zoals jullie houden van het leven. Yani deze umma is een ongelooflijke umma. Daarom nooit treuren. Nooit treuren. Want weet wanneer wij pijn hebben, heeft de andere ook pijn. Wanneer wij schade hebben, hebben zij ook schade. En dit is de evenwicht en de weegschaal die Allah eruit houdt. En dat is de juiste woord die we hebben in de nesse sorath Al Imran. Als jullie pijn hebben of als jullie leed lijden, la <goodbye>: de andere volk, de tegenstanders, hebben hetzelfde of lijden hetzelfde. Denk niet dat zij Allah gerust zijn en dat zij leven in alle vrijheid en ik weet niet wat. Wallahi, ikhwan. Wallahi, ikhwan. Erger nog. Wallahi, wij leven met meer rust dan hem. Wij hebben meer rust in ons leven dan hem. Alhamdulillah. Wij gaan naar huis, alhamdulillah. Wij slapen, wij komen op straat, wij wandelen aad. Zij zijn degenen die dagelijks geterroriseerd zijn. Subhanallah, Mohammed Marahi. Plotseling, uit het niets. Uit het niets. Een jonge man 23 jaar, uit het niets. Wat gebeurt er? President wordt wakker, slaapt niet meer. en niet eigenaardig. Heel Frankrijk geblokkeerd. Een groep moslims zei gewoon, wij zijn met 20 man gegaan vorig jaar naar Frankrijk... ...om onze broeders bij te staan van Forsan al-Izza. Mogen Allah subhanahu wa hen bevrijden. En mogen Allah subhanahu wa de emir van Farsan al-Izza standvastig houden... ...en bevrijden. En mogen Allah subhanahu wa taala de zusters die werden gearresteerd bevrijden. En dit is deze, dit, dit systeem van het zulm en het togyaan. Broeders en zusters worden gearresteerd, zij en hun echtgenoten, terwijl ze niets hebben misdaan. Lekken toen wij zijn gegaan, een groep moslims zijn ja, van België, zijn gegaan voor een betoging te doen tegen het verbod. Wallahi, je ja, Parijs was volledig afgebakend, alsof dat het leger van Hitler aankomt. En we zijn gewoon een groep moslims, heel de weg, mashallah, en de lachen, we hadden smossen bij, broodjes, mashallah, onderweg lachen en teruggekomen met lachen, alhamdulillah. En ik kijk hoe zij zijn. Denken jullie echt dat zij rusten? Het dan. Het grootste budget van, van, van Israël, naar waar gaat hij? Defensie. Wallahi, het volk sterft van de honger, maar het geld moet naar defensie gaan. Waarom? Door een moslim die een steen gooit en door een andere moslim die een, die een, een, een, riol, een, rioler, een, een pijp van de riolering gebruikt als raket. Daarvoor gaat bijna heel het budget naar die moslim Om die moslim tegen te houden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amerika. Kijk waar mensen leven. Mensen leven op straat. Er was een studie dat 1 op de 3 Amerikanen onder de armoedegrens leeft. Alhamdulillah. Door wat? Door een moslim te achtervolgen in de bergen van Afghanistan met een wandelstok en een, een kalasjnik of dat, dat heeft genomen van een Russische generaal. Allahu Akbar. Eén moslim. Allahu wa radiallahu ta'ala anhu wa ardar. En yani dan gaan wij treuren. Dan gaan wij treuren. Ja, ik gewoon zonsonder en zonsopgang. Geen zonsondergang. Wij krijgen links en rechts klappen die pijn doen, waarvoor wij heilen, Naam. Lekker, waarom zouden wij moeten treuren? Gewoon, ja, wij zijn degenen die 100 procent overwinend zijn. 100 Het is enkel een, een, een, een, een kwestie van een beetje geduld hebben, een kwestie van een beetje geduld hebben en een kwestie van vertrouwen op Allah subhanahu wa taala. De Sharia. De Sharia in de Khalaf was een zaak die niemand kon bespreken. 50 jaar geleden kon niemand zeggen: van ja, oké, okay, we gaan hier Sharia implementeren in deze regio. Terwijl nu in het hartje van Europa, de hoofdstad van Europa, wordt de, de, de, de, de roep van Sharia gepromoot. Vandaag kreeg ik een telefoon van een broeder van Allah al azim Senegal. Senegal zei assalamu alaikum. Jazakum Allah, barakallah, fikum. Mogen we jullie belonen? Wallahi, we hebben jullie video's gezien. En wij, de broeders in Senegal, wallahi wij steunen jullie. En wij willen dat jullie komen naar Senegal. Wij willen sharia in Senegal. Allahu akbar! Stel jullie voor, ja. Een groep. Hartje van Europa roept op tot sharia. Allahu akbar. Senegal. En de roep is verder gegaan dan Senegal. We hebben zelfs mails gekregen van Zuid-Afrika. En daarom is er een jamaa opgericht. de sharia li janoub Afrika. Allah Allahu akbar. Ongelooflijk. Alle kanten van de wereld. Nu is Sharia iets dat aad is. Nu spreken mensen openlijk van Sharia. Zien we vlaggen overal opstaan. Zien wij overal moslims opstaan. En ja, wie had zoiets verwacht? Daarom zouden wij moeten treuren. Wij moeten treuren op het feit dat we ons hebben neergelegd bij deze realiteit. Lekker niet om de realiteiten op zichzelf als wij objectief kijken naar de realiteit, zijn we 100% overwinnen. En zijn we 100%, wallahi op het goede pad. En Allah subhanahu wa ta'ala laat ons niet in de steek. Allah subhanahu wa ta'ala is met deze umma. Al is deze umma verdeeld. En de verdeeldheid van deze umma is een bevestiging van de profeetschap van Mohammed Want heel veel moslims hebben de illusie, ze zeggen, ja, we zijn verdeeld. هذا تبليغي هذا صوفي هذا سلفي هذا تلفي هذا خارجي يعني زازيجي خبصا فرديط فرديل مروكان كان الحديث فن مروكوهال الحديث عن القنصلية عن السفارة عن أمير المفسدين وما وسخ زان اتفق اتفق ع... العرب على أن لا يتفقوا ده عربي زان صام خكوم أم نيت انت سخ حديث فن تسرات حديث فن ألك فن يا أخي صلى الله عليه وسلم متساهل سوف تتفرق أمتي على ثلاثة وسبعون فرقة من أمة ذا فرديت وردة أو فريقين سيفت وسبعون في النار أو واحدة في الجنة إين ينتب إين ينتبار داس إن تبين من هي قيل من هي يا رسول الله هي من السنة فلقد السنة في الخلفاء الراشدين من بعدي عندي لقيت كلا يعني أهل السنة والجماعة لكن أسباقين زود en als wij niet verdeeld zouden zijn, wat gaan yani mm -hmm. we met deze hadith doen? De profeet sallallahu vergist zich. Wa Hoe kan de profeet zich vergissen? Mohammed ibn Abdullah vergist zich niet. Wanneer Mohammed ibn Abdullah sallallahu alaihi Wasallam spreekt, zegt hij de waarheid. Omdat Allah s.a.w.t. zich over hem in surat al-Najm. Hij spreekt nee, niet zomaar uit het niets, met zijn lust en begeerte. Hij is een openbaring die hij krijgt van zijn Heer. Dus de verdeeldheid van de umma ...is de profeetschap van de profeet sallallahu alayhi sallam, die uitkomt. Alhamdulillah. En dit is een reden... ...om zeker de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, te volgen. En een reden om zeker... ...de woorden van die man... serieus te nemen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei duidelijk... ...en subhanallah al -adim. ...subhanallah al ...de profeetschap van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, ...elke dag... ...krijgen wij een nieuw teken van zijn profeet Shem. Allahu Akbar. Hoeveel hadith spreken over Shem? Wisten jullie, subhanallah adim dat er zelfs overleveringen zijn... ...dat, Allah, dat de profeet, sallallahu alayhi wa zei dat... Euh, ...yom al yani de, de, de, de, de plaats van, van uh, resurrectie, yani van... van uh, ...heropstanding, Shem zal zijn, of de Shem zal zijn. En de profeet, sallallahu alayhi sprak over Shem over de plaats van Isham dat daar de geer zal blijven en de profeet zei hem zal min ummati er zal een umma blijven strijden van mijn umma op de waarheid en waar zijn zij als Rasulullah, toen de sahaba vroegen deze aknafu bait al-maqdis Rond het bait al-maqdis ja niet Isham en zo gaan we de overwinningen en kijk, de profeetschap van de profeet... ...zij moet dat zijn realiteit wordt. De onderdrukking van Bashar ...heeft ervoor geleid dat de moslims zijn opgestaan. Dat heeft geleid tot... ...de moslims die gewapend deze taagot bestrijden... ...en de jihad visabilillah voeren. Allahu akbar. Mogen Allah onze ogen verheerlijken... ...en verlichten... ...met die broeders te dienen. Wij willen gewoon de eer hebben... De eer hebben om het dua te kunnen doen voor die mensen. Yani het feit dat wij deze mensen, dat wij die mujahideen, die mensen waarover de Profeet wa sallam, heeft gesproken 1400 jaar, dat wij die mensen mogen verdedigen. En dat wij die mensen mogen promoten. En dat wij het dua mogen doen voor die mensen, dat is een eer. Die Allah subhanahu wa aan weinig mensen heeft gegeven. Want heel veel mensen vervloeken hen. En heel veel mensen spannen tegen hen. Dus alhamdulillah, ala hadihin ni'ma. Dat we het dua mogen doen voor deze mensen. Sallas salahomullah. We zijn de We zijn de We zijn de Daarom, beste broeders, treurnier. We zijn de hindo. We zijn de hzeno. We zijn de homullah. We zijn de homullah. We zijn de homullah. niet zijn de zijn de Als jullie gelovigen zijn zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom, ja, gewoon het enige wat van ons verwacht wordt... is te vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. En weten dat deze ons opgang is en geen ons ondergang is. En wanneer wij de duisternis zien... wanneer wij alles op ons zien afkomen... en wanneer wij die slechte nieuws krijgen van langs alle kanten... weet dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn zon laat, zal laten opkomen. Wallahi, ikhwan, hebben de ergste zaken moeten verduren... En dan is de, de, de overwinning van Allah SWT gekomen. En Sheikh Omar al 30 jaar. Kan iemand zich voorstellen dat hij 30 jaar krijgt in het land van, van, van de kimma van het Togjaan? En dat hij op een dag zal vrijkomen? Sheikh Omar al-Hiddushi zegt zelf in een, in een video: Hij zei, Ik heb mijn graf hier gegraven in mijn cel. Zeg? En hij is vrijgekomen, Allahu Akbar. Allah SWT gaf hem wat hij verdiende, jij niet yani de vrijheid. En nu, walillah, hij is een leeuw. Mogen Allahs verletten hem beschermen. Amen. Daarom ben je gewoon niet, Wees niet bedroefd. Wees niet tristig. Wij zijn de overwinnenden. Zij zijn de verliezers. Het is enkel zullen wij bij welke, op welke kar zullen wij springen. Zullen wij springen op de kar van de verliezers... en diegenen die zichzelf neerleggen bij de realiteit... diegenen die zich neerleggen... aan de voeten van deze koffer in compromis laten... of zullen wij in de kar springen van de overwinnenden... en zullen wij blijven gaan... Zoals Noor din Zinke, rahimahullah, jaren van tevoren de overwinning plande en zich voorbereidde voor de overwinning, zo dienen wij ook te zijn. Salah din rahimahullah, subhanallah, al-Adim, die man is ongelooflijk. Rahimahullah, rahmet en waziah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze omman salah din geven. De Romeinen waren een macht die onmogelijk te breken is. En subhanallah al adim zij hadden enorme invloed en impact op, op, op de islamitische wereld. En Salah ad-Din heeft zijn zwaard in de lucht. Hij zegt, wallahi, mijn zwaard gaat niet naar beneden... ...tot ik raak aateen biedt in de masjid al-Aqsa. En heeft Allah subhanahu wa taala zijn zweer laten uitkomen? Nee. Kijk hoe die man dacht. Hij zei niet, subhanallah, mag ik ooit dromen van een gebed in de masjid al-Aqsa? Nee. Wees overtuigd. Leef ervoor. En als Allah subhanahu wa ta'ala... qadr Allah... ...jou dit niet heeft toegestaan... ...tenminste je hebt er naar gestreefd. Jij bent tenminste... ...naar jouw Heer gegaan... ...als iemand die zijn wapen niet heeft neergelegd. En daarom zeggen wij ook... ...wij zullen niet zwijgen. Wij zullen niet stilzitten... ...tot we ik uiteen in onze masjid al-Aqsa. Zo moeten wij denken. Wij zullen niet rusten tot de landen van islam volledig worden gezuiverd van de koffer en de kefirin. En wij zullen niet rusten tot deze vlag wappert heel hoog, met alle trots, boven de paleizen van de Tawarid. Zowel in het oosten als in het westen. Allah, Zo dient een moslim. Dit is de ingesteldheid van een moslim. Een overwielende ingesteldheid. Geen vernederde... Neder, vernederde ingesteldheid, dat sowieso verliezend is. En mogen Allah subhanahu wa deze omme de overwinning geven. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala die vernederde mentaliteit wegnemen van deze omme. Kofar hebben hun best gedaan om ons in te boezemen dat zij de top zijn. En ons in te boezemen dat zij, mashallah, dat zij onmogelijk te breken zijn. Wallahi, zij zijn te breken. En zonder dat wij, ons mo zonder dat wij wapens moeten nemen zodat niemand mijn woorden zou kunnen verdraaien dat ik je oproep tot geweld... Dat wij wapens zouden nemen. Wallahi, ze zijn te breken enkel door onze tong. Ik ben geen voorbeeld. Ik ben ook geen, geen, geen standaard. Lijkt je een moslim die 74 kilo weegt? Die heeft ervoor gezorgd dat, dat ministers ruzie maken in het parlement voor die voor dauwen. Die Allahu akbar. Dat de, de, de, de grootste partij in België zegt: we moeten de grondwet veranderen. Maak een nieuwe wet om die mensen tegen te houden. Allahu akbar. Dan zeggen zij dat wij vernederend zijn, dat vernederd zijn en dat wij verliezers zijn en dat wij hen niet aankunnen. Zij zijn al verloren, anyway. Al maken zij een nieuwe wet, hebben zij nog verloren. Want dan hebben wij ons punt gemaakt dat hun systeem falend is en dat zij de douwe van tawhid niet aankunnen. Zonder dat zij gaan, gaan schommelen in hun eigen systeem. Hoe dan ook, win-win situation. Hoe dan ook. Winnen wij en gaan wij verder? Alhamdulillah. Houden zij ons tegen met hun wetten, hebben wij ons punt sowieso gemaakt. Worden wij veroordeeld, hebben wij ons punt nog eens gemaakt. Want dan hebben zij bewezen dat zij een dubbele standaard hebben en dat zij hypocriet zijn. Dus sowieso winnen wij. Dus waarom zouden wij moeten uh, treuren? Waarom zouden wij ons moeten neerleggen bij deze realiteit? Ja, een win-win situatie. Hoe dan ook. Dus mogen Allah subhanahu wa ons standvastig maken? En mogen Allah subhanahu wa ons de visie geven van de Sahaba? En de karakter geven van de Sahaba, en de vastberadenheid geven van de Sahaba en mogen Allah subhanahu wa taala onze ogen verheerlijken. met deze zwarte vlag die heel hoog boven alle vlaggen heerst. Amen. Waar ik En de en de Rabbil Amin. Waar alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف وليث بنا امس قويه في الغاب هوانا كيف وليث كيف يلهو في الغاب هوانا كيف وليث